uur. 2 Het LOS Journaal. Gert Kluk. De rechtbank Rotterdam legt Jason Halman geen straf op voor het doodsteken van zijn broer. Hij is wel schuldig bevonden, maar omdat hij ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn broer neerstak, krijgt hij geen straf. Jason doodde in november zijn broer, Hongbal International Gregory Halman. Die speelde bij een club in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. Tijdens de behandeling van de zaak werd al bekend... dat Jason Halman een psychose had toen hij zijn broer doodde. Het OM wilde daarom dat hij werd vrijgelaten. De zeven bemanningsleden van het Welling-vliegtuig... dat gisteren korte tijd gekaapt leek te zijn, mogen terug naar Spanje. Ze zijn gisteravond gehoord en er is geen reden om ze langer vast te houden... blijkt uit een verklaring van de Marischaussee. Wat het verhoor heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. De vlucht van budgetmaatschappij Welling was afkomstig uit Malacca... en had als bestemming Schiphol... De piloot vloog niet de route die hij moest vliegen... en het radiocontact verliep ook niet goed. De hulpdiensten gingen ervan uit dat er mogelijk een gijzeling aan boord was. In Helmond is een winkelcentrum ontruimd na een bommelding. Volgens de melding ligt er een bom in winkelcomplex De Bus... in een filiaal van Zeeman. De omgeving is afgezet en de politie neemt de melding zeer serieus. Winkeliers en medewerkers uit het winkelcentrum... worden opgevangen in een nabijgelegen gebouw. Hoe lang de ontruiming duurt, kan de politie nog niet zeggen. Het uh, afhankelijk van wat de uh, explosieve experts uh, tegenkomen in de winkel. Uh, mochten zij inderdaad een verdacht pakketje of verdacht pakketjes aantreffen, dan zullen we de EOD erbij halen. En die zullen vervolgens uh, gaan proberen om, uh, om het onschadelijk te gaan maken. Op dit moment is nog niet duidelijk of er een explosief ligt in het winkelcentrum De Bus in Helmond. In Rotterdam hebben leerlingen van een basisschool vanaf vandaag 36 lesuren in plaats van 26. Die verruiming moet leiden tot betere cijfers en minder schoolverzuim. Tijdens de extra uren krijgen leerlingen onder andere taalrekenen, studievaardigheden, filosofie en huiswerkbegeleiding. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsoriëntatie met bezoeken aan bedrijven en scholen. De gemeente wil uiteindelijk 34 basisscholen dat die een lesweek krijgen van 36 uur. Het project dat nu in Rotterdam van start gaat is overgewaaid uit New York... Daar bleken scholen in achterstandswijken goed te presteren... als ze ambitieuze doelen stelden voor leerlingen en hun ouders. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon... en vanuit het westen trekken enkele buien over het land. Het is zo'n 20 graden aan zee en 22 in het oosten. Morgen weinig verandering. Wel is het met 17 graden een stuk frisser. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met goed nieuws voor het verkeer op de A58 Berg op -Zoom richting Breda. Want daar is weer één rijstrook open. De andere rijbaan vanuit Breda richting Berg op -Zoom, Daar is de weg nog dicht tussen Roosendaal en Breda. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Eén vrachtwagen is daar gekanteld. En volgens Rijkswaterstaat blijft de weg dicht tot 8 uur vanavond. Verkeer kan het beste de borden Rotterdam volgen. Omleiding loopt over de A16 en de A17. Files op de A9 Oudma richting Amstelveen. Bij knopend Rotterpolderplein 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel alle reizen ook weer open. A16 Rotterdam naar Breda, 2 kilometer bij knopend Prinsseveel. Op de A22 Bevenwijk richting Velsen, staat 2 kilometer bij knopend Velsen. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat tussen Leusden Zuid en Amersfoort 3 kilometer.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 Eerlijker delen, meer zekerheid en een betaalbare zorg voor iedereen. Dat is het sociale antwoord op de crisis. Met uw stem en steun gaat dat lukken. Doe mee, doe mee met de SP. Met de SP. Doe, mee, doe mee, met de SP. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl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 Het ja, iets soortgelijks hoorde de luchtverkeersleiding gisteren... in het Spaanse vliegtuig dat maar niet wilde reageren op oproepen. Arabische muziek. En dat droeg dan weer bij aan een schrikreactie... waarbij alle alarmberden gingen rinkelen op Schiphol. Veiligheidsexpert Glenn Schoen. Schrikt u ook als u dat soort muziek hoort? Uh, nee, niet echt. Niet meteen? Nee. Maar kunt u zich wel voorstellen dat ze op Schiphol dachten... wat is dit? Dat wel. Religieuze muziek die een schrikreactie versterkt. Een kolfje naar de hand van onze tweede gast, Tom Mikkers. U schreef een boek over stress. Hoort dit hier ook bij? Hoort dat dit er ook bij, religie stress? Nee, want soms kunnen alarmbellen terecht gaan rinkelen... en dan moet je toch wel gaan onderzoeken wat is er aan de hand. En dat was wellicht hier aan de orde. Ja, dus dit is niet het geval van waar uw boek over gaat? Nou, een klein beetje wel, want het boek gaat wel ook over het gegeven... gebruik je gezonde verstand. Oké, okay, dat is altijd zin. Echt. Om uh, half drie schuift de advocaat Frits Huizinga aan over de uitspraak in de zaak van de gedode honkballer Gregory Holman. En we verwelkomen opvoedkundige Liesbeth Hop. Liesbeth, goedemiddag. Goedemiddag. Jij maakt je er zorgen over dat wij ieder moment van de dag met ons hoofd in ons mobieltje zitten. Ja, dat klopt. En uh, ik zie hier nu aan tafel geen mobieltjes, dus uh, wij zijn goed bezig. Ja, in de studio uh, mag dat niet. <laughs> dat Zou... werd ons ook duidelijk verteld. Dus... <laughs> Zou je het anders doen? Ja, nou nee, ik, ik ben intussen wel heel bewust van mijn eigen mobieltjesgebruik geworden. Ja, door we hebben ontzettend veel jongeren gesproken en er zijn ontzettend veel artikelen verschenen. En daar wil ik het uh, vanmiddag even over hebben. Dat uh, social media stress noemen we dat. Ja, goed, heel veel stress. Onze dichter is vandaag Hans Kloos. <lacht> en zijn gedicht hoort u tegen half vier. En u kunt ook reageren. Dat kan via Twitter, want u mag wel met uw telefoon iets doen. En dan gebruikt u de hashtag D-I-D-D of via de website Dit is de dag.nu. Vanavond zet het tv-programma Knevel van der Brink het tweede grote lijsttrekkersdebat uit. En dat debat wordt omgeven met allerlei veiligheidsmaatregelen op het hoogste niveau. Aan de telefoon Andries Knevel. Andries, goeiemiddag. Hé, hey, Alspeth. Ik zit met mijn hoofd in een mobieltje. Ja, ja, van jou weet ik dat, ja. Oh. <laughs> dat doe jij graag. Zes lijsttrekkers in debat. Uh, ik las net op Twitter, ook uh, op uh, ja. de telefoon, ja. dat jij je aan het voorbereiden was door spelen van piano. Ja, ik heb zojuist een half uurtje piano zitten spelen ter voorbereiding op dit uh, mooie debat, ja. Oké, okay, en dat was jouw ja. inhoudelijke voorbereiding? <laughs> <laughs> nou ja, ik heb zo'n ontzettende stapel uh, verkiezingsprogramma's en doorrekeningen van het CPB doorgeworsteld afgelopen anderhalve dag. En zo meteen weer als we gaan oefenen dat ik dacht een half uurtje piano spelen, dat zal geen kwaad kunnen. Nee, lijkt me heel verstandig. Oh. Hoe, wat is de vorm? Waar kiezen jullie voor vanavond? Ja, de vorm is redelijk klassiek. Het zijn natuurlijk zes. Dus we hebben een aantal thema's. Uh, woon en werken, uh, zorg, Europa. En op elk van die thema's nodigen wij twee uh, van de zes uit. Die mogen met elkaar een minuut of zeven, acht debatteren. En na dat debat mogen anderen zich ook een keer, een zeven, acht minuten in dat debat mengen. Ja. En via uh, ons uh, tweede scherm, zoals dat heet, live.io.nl, vragen wij uh, de kijker en de kiezer telkens weer uh, wie uh, in een debat het laatste woord mag hebben... en dus een klein beetje de winnaar van zo'n badje is geworden. Ja, dus dat is de vorm voor een uur, programma ja. van een uur. Ja. En is er aan het einde dan ook een algemene winnaar die aangewezen wordt? Zeker, maar niet in het programma. Het is natuurlijk, dat vinden we niet heel kies om staande programma, waar ze allemaal nog bij zijn... Uh, te vertellen wie gewonnen heeft. Dat uh, gebeurt natuurlijk zondag bij RTL ook niet. Dat kwam in de nazit. Ja. Uh, dus wij weten wel wie een winnaar is, althans ja. via het tweede scherm. Dat is niet heel representatief natuurlijk. Uh, maar ik denk niet dat we dat in het programma gaan zeggen. Maar we aarzelen nog. Oké, okay, Nou, dat, kan, dat zullen we dan vanavond zien. Even over die beveiliging. 25 man extra beveiliging voor de lijsttrekkers. Rondom de studio ook al van alles aan de gang. Ik zal niet vertellen wat. Uh, is dat echt nodig? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar uh, ik zit nu 35 jaar in het vak. En ik moet je eerlijk zeggen dat datgene wat er vanmiddag gebeurd is, vanavond... dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hmm. Nee? Zo ontzettend ten De bewaking en ja. onderzoeken en het bedrijf wordt helemaal bomvrij gemaakt en medewerkers moeten weg zometeen allemaal uit het EO-gebouw en mensen moeten BSN. Ken jij je BSN er maar uit je hoofd, Elsbeth? Ik, ik zou eerlijk gezegd anders niet eens weten wat het is. W wat is het? Ja, dat, ah, ja. Oh. vraag je maar aan je gasten vanmiddag. Okay. Dat ga ik je niet vertellen. Nee. Nee. Oké, okay. mag je er zelf eigenlijk wel in? Of nou, je... oh, ik zie nu net een taxi voorkomen rijden, want ik kan met mijn auto niet in de buurt van EO komen. Kijk vanmiddag. eens aan, okay. Dus. Maar goed, jij wil niet zeggen of je het overdreven vindt of niet, maar wat je nee. wel opvalt is dat het meer is dan ooit. Uh, worden jullie ook zelf nog beveiligd of is dat niet nodig? Ja, dan mag je natuurlijk over je eigen beveiliging oh, nee. mag je nooit één woord stellen. Oké, okay. goed, doe maar niet anders dan. <laughs> niet. Nou, dan wens ik je, ondanks al dit ja. gedoe, toch heel veel plezier en een heel goed debat vanavond. Ik ga nog een paar minuutjes springen op de piano doe en dan dat. ga ik hard mee horen. Dankjewel. Ja. Dag Andries. Hoi. Dag. Do -do -do -do -do -do. Klens Groen, ja, veiligheidsmaatregelen. Andries zei het al in, in zijn carrière, en die is toch behoorlijk lang, heeft hij nog nooit meegemaakt dat het zoveel was als wat hij nu zag. Uh, dat debat, dat wordt gezien als een nationaal evenement. Wat is dat, een nationaal evenement? Nou, dat houdt in dat uh, uh, het wordt gezien als iets wat de Rijksoverheid moet oppakken en verantwoording moet hebben over hoe het in elkaar wordt gezet qua beveiliging. Uh, we horen van hem al van grote getallen en heel veel maatregelen. Ja. Uh, wat je voor moet stellen is dat je uh, vanuit de overheid... Uh, die heeft een verantwoording uh, via een specifieke dienst... Uh, om uh, de beveiliging van bewindspersonen en politici... om dat bij te houden en dat te ondersteunen. Uh, wanneer er zo'n evenement komt, uh, dan wordt er een inschatting gemaakt. Je hebt uh, iets in Nederland dat heet de limitatieve lijst. Daar staan twee groepen mensen op, de leden van het Koninklijk Huis... en dan Normali ter politici die mogelijk bedreigd worden. Mm -hmm. En um, nu heb je aan de ene kant heb je een evenement waar een nationaal belang bij is. We willen dat alle leiders van Nederland gewoon kunnen functioneren... de rechtsorde dingen kunnen uitspreken. Mm -hmm. Aan de andere kant zullen er ook een paar mensen op die lijst... die staan in die zaal. Dus dat zijn op zich al beveiligde mensen. En wat je moet voorstellen is, er wordt hier natuurlijk gekeken naar... dit is iets dat vooraf is aangekondigd. Het is belangrijk voor Nederland, het is belangrijk voor de media... het is belangrijk voor het publiek om het te kunnen volgen. Uh, er wordt een inschatting gemaakt van welke mogelijke risico's zijn daar. Ook gekeken natuurlijk vooral naar wat is die omgeving daar. Het EO-gebouw is wat anders dan het Mediapark hier. Uh -huh. uh, is wat anders dan het KRO-gebouw Elders heel Hilversum. Ik dus noemde specifiek zelf dat gebouw niet. Want ik dacht, laat ik dat nou maar niet doen. Want dan <coughs> maak ik misschien slapende honden wakker. U zegt het Nee, ik bedoel, dit soort nee? dingen... Oh. Algemene zin. <laughs> dat mag wel. Ja. Oh. Nee, nee, nee. nee. Um, maar het punt zijnde dat... Um, je moet die dingen goed gaan inschatten. En dan moet je ook je maatregelen naar kunnen inrichten. Ja. En soms vergt dat meer mensen. Dat klinkt wat zwaar. Maar je hebt natuurlijk mensen op verschillende posities. Met verschillende taken. Communicatie, persoonsbeveiliging, ja. coördinatie. Ja, want voor ons als dus... leek komt het dan al snel veel als, veel als veel over. Maar u, u zegt dat wordt echt wel goed bekeken of het ook ja, werkelijk nodig wordt, is. Ja, dat wordt heel grondig afgemeten. En daar proberen ze ook... Uh, je hoort wel eens die term van geldverspilling en dat soort dingen... maar er wordt echt met efficiëntie naar gekeken. Aan de ene kant wil je effectief kunnen zijn in die beveiliging... als er wat gebeurt, dus het moet echt goed geregeld zijn. Aan de andere kant, dit is niet het enige moment of de enige plek... waar dit soort dingen gebeuren. Dus morgenochtend is het weer ergens iemand op campagnetour... of bij de Tweede Kamer of in een andere studio. Dus er moet ook efficiënt worden omgesproken met dat ja, hele proces. Je kunt dus niet heel verspillend dat doen... want morgen heb je ze misschien weer <tus> nodig. Nou hadden we bijvoorbeeld deze week op, opeens ook uh, Kees van der Staaij... Die zij iets over, uh, over abortus in de media, daar werd enorm op gereageerd. En s'avonds hoorden we, hij wordt beveiligd. Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, qua proces, um, het, eigenlijk, uh, het voornaamste speler in het hele gebeuren is iets dat heet de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, uh, een zetel in Den Haag. Die hebben een afdeling die heet Eenheid welke Beveiligen. Um, die werkt heel nauw samen met de nationale politie, ook lokale politie. Um, en die maken inschattingen. Die krijgen informatie van alles van de AIVD... en de MIVD en de KLPD. De hele alfabetsoep aan inlichtingen... en veiligheidsdiensten doet mee. Mm -hmm. Ook de reguliere politie. Mm -hmm. En die mensen zelf die mogelijk een dreiging krijgen. Want Misschien is het op hun persoonlijke e-mail... of een leus ja. op hun huis of een brief die ze thuis krijgen... of op werk. Ja, en dan, dus al Als dat dan informatie... heel veel op Twitter gebeurt... want dat was dus in het geval van Van der Staaij... Zo, zit er dan ja. iemand daar bij die diensten daar naar te kijken? Ja. Okay. En ze hebben daar dus een 24-7 operatie tijdens verkiezingstijd. Dus er zit echt een... een team van ja, deskundigen in het beoordelen van dit soort dreigingen, maar ook over het gelijk al nadenken van maatregelen, nadenken naar de leiding toe van hoe snel moeten we hier mogelijk iets regelen. Dus er zijn allerlei manieren waarop je naar die dreiging kan kijken om hem te beoordelen. Um, soms is een dreiging moeilijk te beoordelen, kan je ervoor beslissen van ik wil nu snel even die beveiliging op een basisniveau regelen en dan kunnen we later kijken van de fine maar vaak is het al dat ze gelijk aan het begin goed kunnen kijken. Met inschaling zijn allerlei studies aan voorheen, allerlei slingerkoppen zijn er mee bezig binnen en buitenland. Van vinden we dit nou gevaarlijk of niet? Kennen we deze persoon? Heeft hij eerder bedreigd? Heeft hij eerder wat gedaan? Uh, is er sprake van psychische problemen of niet? Want is er sprake ook echt van vuurwapen bezit? Specifiek gekeken naar wie het is. Ja, als en... het één persoon is. Soms is het een groep. Soms is het anoniem. Soms is het een rapliedje op het internet. Geen idee wie het zingt. Nee. Um, dus die factoren spelen allemaal mee in een, in een weging maken. En uh, daar zitten naast zeg maar, de politie en de veiligheidsdeskundigen... ook redelijk tegenwoordig uh, wat uh, uh, psychologen in... Uh, die goed ook kunnen kijken naar de zogenaamde solistische dreigingers, uh, Mensen die op een eentje misschien vanuit een waanidee... maar misschien ook gewoon vanuit een volledige verstand dingen besluiten te doen. En dan kan je dus zien van nou, pot voor drie... er uh, is iemand waar we eerder mee te maken... misschien heeft het een wapenbezit... misschien een eerder incident met een steekwapen... misschien huiselijk geweld... woont om de hoek van die politicus of politica... Um, is eerder gezien bij andere evenementen. Um, dus er zit een heel proces aan vast... om dat goed te beoordelen. Ja. Is, het, is het onveiliger is bed... geworden om politicus te zijn? Ik bedoel, hoe was dat met, met, de, verkiezingen, met de vorige verkiezingen? Was nou, dat toen net zo... Als Kijk, de je, net zo ik, in, in... ik denk dat we mogen zeggen in algemene zin dat we een toename hebben gehad aan het aantal uh, dreigingen die opgemerkt worden. Dat is vooral ook vanwege sociale media, dus ik vind het fantastisch dat u hier okay, aan tafel zit ja, ja. Met, met uw inzichten zo meteen uh, en meneer Mikkers. Want uh, dat heeft er wel toe bijgedragen, denk ik... dat een hoop mensen op afstand makkelijker een dreiging kunnen maken. Vroeger moest je echt hè, met de plakken en de postzegel... Uh, de dreiging sturen. Knippen uit de kant, hè. Met die retors, of ja, telefoneren op het oude <laughs> systeem. Uh, aan de andere kant maakt het opsporing ook wat makkelijker. Voor een hoop dingen. Je kan vernauwen, je kan kijken waar kwam het vandaan. Is het vanuit de digitale recherche. Digitale ja. recherche, maar ook de snelheid van rechercheren... nu op andere manieren. Is er ook een rol, want dat vroegen wij ons af... naar aanleiding van het verhaal van Van der Staaij... voor de klassieke media, zoals radiotelevisie kranten. Om zoiets te dempen, is er iets aan te doen... als er iets op Twitter enorm gaat rondzingen qua nieuws? Moet je dan zeggen van, nou, dan gaan we het op de radio ook nog doen... of moet je het nou juist niet doen? Heeft dat enige invloed? Nou, bedoel, je je kan nadenken over... Uh, je komt wel heel vaak uh, snel in de buurt van censuur of zelfcensuur... dus je moet er mee oppassen. Als het media betreft, heb je het vaak over de eigen media. In bepaalde landen hebben de overheden, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... daar een grotere rol bij, wat voor informatie naar buiten mag worden gebracht... Het is netjes om op te merken, na al die jaren dat de diensten in Nederland ermee te maken hebben gehad, het beveiligen van, eigenlijk is er vrijwel niks naar buiten gekomen. Nee. De grootste bloeper die we met z'n allen in veiligheidsland in Nederland eigenlijk al gezien, was een bepaalde politica die zelf aan een journalist aangaf waar ze woonden. Ja. En dan denk je van ja, maar ik bedoel de geheimhouding op zich van wat er wordt gedaan, wordt geloof ik redelijk goed geborgd. Daarmee ook niet te veel informatie vrijgegeven over wie heeft er nou problemen of wat. We krijgen het wel vaak later in de rechtszaal. We hadden zo'n casus met mevrouw Halsema, die die verschrikkelijke meneer, die onder andere ook meneer Pechtelt en meneer Cohen bedreigde. Hij mm. heeft toen later nog geloof ik een tijdje gevangenisstraf gehad, maar die haar kind bedreigde, wat natuurlijk afschuwelijk is. En op dat moment wil je daar natuurlijk ook heel voorzichtig mee, mee omgaan. En dat hebben ze geloof ik alle betrokken partijen ten tijde van dat incident echt goed gedaan, waardoor je ook die mensen werkelijk kan helpen. Luistert naar dit is de dag met Elsbeth Grutke. Zazie. Ja, religie kan behoorlijk stress opleveren. Dat bleek deze week alweer toen Kees van der Staaij iets zei over abortus. We hadden het er net over. Van der Staaij moest zelfs beveiliging krijgen. Tom Mikker schreef een boek over de regelmatige aanvaringen... tussen geloof en samenleving met de titel Religi Stress. Tom, ben je ook in de stress geraakt... rond de presentatie van dit boek gisteren of viel dat wel mee? Klein beetje stress, maar dat was een positieve stress. Dat kan ook. Stress kan soms ook positief zijn en ja. tot iets leiden. Wat is het, religie Stress? Um... Wat mij zo fascineerde was het gegeven dat in een onkerkelijke samenleving... we toch heel vaak uh, opstootjes hebben rond religie en er heel veel opwinding is. Terwijl je zou juist verwachten dat in een, een samenleving... waarin nog maar 40% zich rekent tot een of andere georganiseerde vorm van religie... dat als er een bepaald religieus standpunt uh, uh, naar buiten wordt gebracht... dat die groep dan zegt, nou ach, wat maakt het uit, dat hebben we achter ons gelaten. En dat blijkt niet het geval te zijn. Nee. Dus um, religiestress is daarmee dan de, de druk die ontstaat in de samenleving... Um, wanneer dus die standpunten de ronde gaan... en eh, vervolgens dan ook groepen tegenover elkaar gaan staan. Dus ontstaat er ook een bepaalde vorm van polarisatie... van scheiding, van mijding, van conflict. En ik vind dat schadelijk, dus ik dacht... laat ik dat eens proberen te beschrijven, hoe ze het ontstaan... In onze samenleving. Mm. Het is een heel Nederlands boek. En um, wat kun je daaraan doen? Ja, en, het, en de stress slaat toe bij zowel gelovigen als niet-gelovigen. Ja, en ook tussen gelovigen. Want eigenlijk is religie stress van alle tijden. Alleen ik maak een onderscheid tussen klassiek, dat was dus vroeger toen de meerderheid nog bij bang kerk de, de Eigenlijk de, de twisten tussen de kerken, tussen de geloven. En nu is het, zeg maar ook, ja, is het seculiere volksdeel ook een belangrijke speler in dit veld ja. geworden. Nou, we zijn eens even op zoek gegaan naar wat voorbeelden van ja, ja. religieus stress En dan kom je tot behoorlijk grote lijst. Laten we luisteren naar een paar snapshots. De kans op een zwangerschap is dan weliswaar maar heel klein. Dat vind ik zo vreed. Een meerderheid van de Kamer wil dat er een einde komt aan het ritueel slachten heb ik gevraagd, zou ik een hoofddoek mogen dragen op school? Toen zei ze van nee, we willen het niet. Therapie voor mensen die misschien liever geen homo willen zijn... die moeten leren hoe ze dat kunnen onderdrukken. Nou, ik vind het bizar. Het voorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden... zorgt al weken voor een ongekend felle discussie. Wat ons betreft eh, zou het wijs zijn... als er geen minaretten in Nederland meer bij zouden komen. En wij vinden dat een hoofddoekje eh, nou niet een uiting is van respect... Verontwaardiging uh, alom. Ja, verontwaardiging alom. Dat ging over uh, Van der Staaij afgelopen ja. dinsdag. Het was voor jou eigenlijk best wel mooi dat de dag voor de presentatie van jouw boek zoiets gebeurde, toch? Ja, dat was dat. Nou ja, afgezien daarvan, dat was dan een gelukkige samenloop van omstandigheden. Dat je ineens een casus hebt waardoor het voor mensen ook heel concreet wordt waar het precies over gaat. Ja. En uh, ook bij mezelf merk je dan de, de opwinding die je zelf dan voelt. Uh, nou ja, dat kunnen ook registreren. Ja, want dat schrijf je ook heel, heel netjes in je boek... ik ben niet vrij van religieus stress Nee, toen ik aan het boek begon dacht ik... ik ben de dokter, ik ga uitleggen aan het volk hoe het zit. Um, totdat iemand me erop wees van... Uh, wat ben jij eigenlijk gestrest in dat boek... en wat een opwinding. En toen dacht ik, oeps, ik ben patiënt. Je bent zelf ook patiënt, ja, ja. want je bent onderdeel van die samenleving. Ja, inderdaad. En ik zal, wij moesten bijvoorbeeld ook op de redactie denken... aan de clash tussen Mariska Orban en het van het Katholiek Nieuwsblad... en Micheline uh, Hennis Plasgaard. Het ging ook weer over ja. abortus. Um, hoe, hoe, hoe heb jij daar tegenaan aangekeken? Want je beschrijft dat ook in je boek. Hoe, geef daar nou eens even je analyse van. Nou, er spelen eigenlijk twee dingen. Enerzijds um, zie je dat het gesprek dat gevoerd wordt vervolgens daarover... Um, niet echt rekening houdt met de gevoelens die gekwetst zijn dan bij mensen. Dus net als de vraag wat zouden de media aan kunnen doen. Dat zag je trouwens ook uh, bij Van der Staaij. Wat je dan ziet is, ook bij uh, Mariska Orban de Haas... Uh, ze zegt even in één zin, nou, ik kan me voorstellen dat maar ik wil vooral de abortuspraktijk aan de orde stellen. Terwijl als je een ongeluk maakt, je rijdt iemand aan... dan stap je uit je auto en dan moet je toch eerst kijken... wat is er aan de hand met je? Waar doet het pijn? Waarom doet het pijn? En om dan een gesprek te beginnen over de verkeersregels... en over het kruispunt en hoe je daar gekomen bent... Daar is iedereen dan nog niet even aan toe. Dus oh. je kunt volgens mij ook gesprekken entameren... rondom deze onderwerpen waarin beter doorgevraagd wordt. Je zag ook bij Kees van der Staaij in dat gesprek ik ben bij Nieuwsuur... Hij ja, is bijna een soort inquisiteur waar hij tegenover zit. Vindt u dat echt? Heeft u dat gezegd? Je kunt ook proberen door te vragen van waar komt het vandaan dat u dat zo'n belangrijk argument vindt. Ja. En dan krijg je denk ik een rustiger gesprek. Dus dat is eigenlijk al een beetje de oplossing. Laten ja. we nog eens even naar de analyse ja. gaan. Want jij zei net nou ja het is dus opvallend dat in een samenleving waar een grootste deel van de bevolking zich niet meer tot een kerk rekent of tot een religie. Mensen nog wel allergisch reageren ja. op religieuze onderwerpen. Dat is toch gek? Hoe komt dat? Nou dat is eigenlijk niet zo gek. Um... Ik heb wel eens ooit een relatie verbroken... maar misschien ook de mensen die luisteren. En dan een, een ex-geliefde, dat is altijd toch wel een gevoelig iets. Als je, dan weet je ja, ja. moeilijk een houding te geven als je die persoon weer tegenkomt. Um, zeker in, in, in een publieke omgeving. En dat is religie een beetje geworden. Dat uh, zodra bepaalde... Vormen van godsdienst of bepaalde standpunten naar buiten worden gebracht. dan hebben mensen het gevoel van. oh jee, straks gaat die godsdienst weer iets van mij verlangen. wordt het iets dat het hele leven weer gaat omvatten. En niet dat we dat allemaal hebben meegemaakt, die periode, dat het zo was in het verleden. Maar dat is wel, dat zit, zeg maar, in onze. Uh, maatschappelijke genen, daar dat, hm. hebben we allemaal een beetje last van. Dus we zijn we eigenlijk nog zo zeer mee verbonden... dat het ons dus wel doet, als er mee, iets mee gebeurt. Ja, die breuk uh, eind jaren zestig met godsdienst... of met name dan met religieuze instituties... want hm. daar spreek ik over in mijn boek... Um, dat, is, dat is denk ik heel diep gegaan, veel dieper dan we vermoeden. Dus, dus zou je, denk, die, denk je ook nou over de volgende generatie? Want hoe zou dat zijn voor de jongeren in deze tijd... Is dat dan weer anders als die volwassen zijn? Ik bedoel, wordt dat minder, denk je? Wat, heb, je er, heb je daar iets? Nou, ik spreek vooral over de publieke opinie. En de publieke opinie, dat vormen we, dat doen we met elkaar, mm -hmm. jong eh, en oud. Mm -hmm. um, Hoe zou die in zijn? Ik in denk toekomst, wel, nou, er is een hele aardige website: www.staatgeschreven.nl, waar twee uh, jonge theologen die. Uh, en eigenlijk heel verschillend denken, toch proberen samen één podium te vormen. En ik denk ook bij jonge mensen, wat, of behouden ook bij mezelf... dat sociale media in dat opzicht weer heel positief kunnen werken. Je ziet in de, eh, ik noem het maar even, de rally scene, de kerkelijke scene... want die, die, die volgen elkaar dan ook op Twitter... dat hele uiteenlopende uh, uh, gelovigen, mensen die bij een bepaalde kerk horen... elkaar volgen, met elkaar in contact staan. En ik geloof dat als je elkaar kent... Uh, en weet van die is net op vakantie geweest of er is een kind geboren... en vervolgens hoor je dat iemand iets vindt waar je het niet mee eens bent... dan word je toch anders in je reactie. Dan ga je toch meer over de inhoud en het minder gooien uh, op uh, argumenten... als uh, je deugt niet, en ah. je bent slecht. Ja, en, en, ja, ga je ja, je school, als ja, u Kijk naar die discussie, wat is zeg maar het, het, het quotient of het gehalte van geloof... in die discussies? Daar bedoel ik mee, je krijgt soms het gevoel van... we hebben het over een gevoelig onderwerp, of het hoofddoekjes is of abortus... Um, maar daarna wordt het eigenlijk als een maatschappelijk, uh, maatschappelijke discussie gevoerd. Dus dan hoor je niet meer zoveel over de religie, maar voor een tegenstand. Um, dus ik voel me af, vinden we altijd echt religie uh, terug in die discussies? Of wordt het vaak zeg maar, gebruikt om een discussie te openen... en dan gaan we het over iets anders hebben? Nou, wat vaak gebeurt, is dat men bespreekt het topje van de ijsberg... en men gaat allemaal op het topje van die ijsberg zitten. Dus men zit allemaal op die top en spreekt elkaar toe, terwijl... Als conflict of als standpunten botsen of als mensen botsen met elkaar, dan is het belangrijk dat je gewoon rustig naast elkaar gaat zitten. En tijd is een belangrijke factor. Dus weer dat voorbeeld van een van Kees van der Staaij... die meteen die abortusdiscussie wil aanzwengelen. Ja. Hij had ook kunnen zeggen: vandaag praten we er niet meer over. Ik ben uitgegleden. Er zijn mensen die, of ik het daarmee eens ben of niet, ja. die zijn gekwetst. Um, morgen weer. Ik wil ja. weten wat er bij die mensen speelt. Dan krijg je denk ik rust. Dus je zegt, een beetje meer zomergasten en een beetje minder pauwnieuws. Dan heb je eigenlijk weer ruimte. Meer. Nou, dit is, meer, dit is de dag. Oh, ja. Ja, ik vind mee, dit leuk is de dag, dag, alsjeblieft. Ja. Ik wou nog even van jou horen, Tom, want de EO komt ook in je boek voor. Ja, ja, ja. Uh, uh, wat, hoe zit het met de religie-stress bij de EO? Nou, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met de EO. Oh. Um, Wij kennen elkaar namelijk wel heel ja, goed. Ja, via, via Twitter, Twitter ook. Ja. Nee, nee, laat ik met de liefde beginnen. Wat, wat ik... Um, wat, wat knap is aan de EO is dat ze, misschien ook wel omdat de KRO, de NCRV, bij de KRO het gevoel is gebleven, de NCRV gelooft in mensen. De EO is de afgelopen decennia heel duidelijk geweest met dat woord christelijk. Wij zijn christelijk. En daarmee is de evangelische omroep in de beeldvorming een beetje merkeigenaar geworden van, uh, van dat woord christelijk. Hm. Um, in de communicatie met de buitenwacht hebben ze zich ook ontwikkeld. En met name de Passion, dat vind ik een prachtig evenement. Want dan zie je dat uh, met die artiesten en die popliedjes... maar ook samen met het Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk... de Rooms-Katholieke Omroep, de RKK... wordt dat dan neergezet. Dat is buitengewoon knap. Tegelijkertijd um, uh, kleven er aan dat woord EO van dat woord christelijk... Um, ook associaties waar ik mezelf minder bij thuis voel. Dus dan kun je denken aan de incidenten rond Arie Boomsma... of um, Andries Knevel met is de wereld al dan niet in de zes dagen geschapen. Um, ik heb daar vanuit mijn geloof, en ik ben ook christelijk... Uh, andere gedachten over. Mm -hmm. En als ik dan naar mensen vertel, ik ben christelijk... dan kijken ze me met grote ogen aan. Zeg maar een beetje als een konijn die in koplampen staat. <lacht> uh, van nee, nee, dat kan toch niet? Want in die opinie over het christendom... zitten die associaties die mensen hebben bij de EO... Nou. Daar kan de EO misschien ook niks uh, uh, aan doen, maar dat is een beetje... Dat is jouw, dat is ja, jouw uh, allergie ja, die je ja. beschrijft. Jij zegt dus vooral, neem nou eens de tijd, praat echt met elkaar. Uh, dat zijn prachtige wensen, maar gaat dat ook lukken, denk je? Nou, ik kan er nog één ding aan toevoegen... Er zijn natuurlijk ook mensen... je moet ook tegelijkertijd heel duidelijk stellen... waar de grenzen liggen. Dus als er sprake is van bedreiging... dat is nooit goed te praten. Je hoort wel eens ooit dat mensen zeggen... ja, als je dat soort dingen zegt... Ja, dan roep je dat ook over jezelf af. Maar ik geloof dat grensoverschrijdend gedrag... is het uiten van uh, geweldsdreigingen... of uh, echt mensen gewelddadig aanvallen. Um, of het gaat lukken... Ja, ik ben altijd wel een optimistisch mens, dus ik uh, koop het boek uh, allemaal. Lees het! Uh, -stress, uh, geef mij mijn maar. Uh, um, ik weet het niet. Hebben ik, we in ieder geval minder stress nadat we het hebben gelezen? Nou, ik waarschuw in het begin van het boek van als je er stress van krijgt, leg het allemaal rustig weg. <lacht> um, ik, ik, nou ja, weet je, we leren langzaam, maar we leren wel. En ik zie ook... De andere kant is er ook. Er zijn ook heel duidelijk, toch, nou ja, bijvoorbeeld dan op de sociale media, waar mensen elkaar weten te vinden van uiteenlopende richting. Straks praten we over de kwaliteit van de Nederlandse waterkeringen in New Orleans. En we hebben een gesprek met advocaat Frits Huizinga over de rechtszaak rond de dood van honkballer Ricky Hallman. Maar nu eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. PostNL is een proef begonnen met beveiligde e-mails... een tijdse versie van de aangetekende post. Zorginstanties en bedrijven die via de mail... zeer vertrouwelijke informatie willen versturen... kunnen gebruik maken van de nieuwe dienst. PostNL zorgt dat de gegevens zo beveiligd zijn... dat alleen de ontvanger de mail kan openen. Jason Halman, die vorig jaar zijn broer... Hongkong International Gregory Hallman doodstak, krijgt geen straf. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat hij ontoerekeningsvatbaar was... toen hij zijn broer doodde. In Helmond is een winkelcentrum ontruimd na een bommelding in de filiaal van Zeeman. Volgens een woordvoerder van Zeeman kwam vanmorgen een brief binnen bij het filiaal. En in die brief werd gedreigd met een bom. Er is nog niets gevonden. En de zeven bemanningsleden van het Dwellingvliegtuig dat gisteren korte tijd gekaapt leek te zijn, mogen terug naar Spanje. Ze zijn gisteravond gehoord en er is geen reden om ze langer vast te houden... blijkt uit de verklaring van de maai Wat het verhoor heeft opgeleverd, is niet bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie... Door een eerder ongeluk op de A58 is bij Bergen-op-Zoom richting Breda... tussen Rukven en Sint-Willem de linkerrijstrook dicht. Aan de andere kant op die A58 richting Bergen-op-Zoom... is tussen knooppunt Prinsveel en knooppunt De Stok de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat die weg om 8 uur weer vrij is. En Tot die tijd kan het verkeer vanuit Breda richting Roosendaal omrijden... via Rotterdam over de A16 en de A17... Files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het plein 2 kilometer. En voor de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt plein en Ridderkerk 3 kilometer. Voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer op de parallelbaan. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Prinsviel 2. A27 Gorkem richting Breda, voor Breda-Noord 2 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 Utrecht richting Zwolle, daar staat tussen Leus de Zuid en Amersfoort 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Tom Mikkers... die een boek schreef over religiestress, Glenn schoen en met hem spraken we over de beveiliging van politici... opvoedkundige Lisbeth Hof over de gevaren van de mobiele telefoon... en Frits Huizinga over de rechtszaak rond de dood van Hongpalla Gregory Holman... die vandaag eindigde. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar de website dag.nu. Wij kijken nu naar de Maaslandkering. Er wordt nu hoogwater... En als u goed kijkt, dan gaan deze twee deuren drijven. Op dit moment gaan aan de onderkant grote kleppen open. De beide deuren lopen vol en ze zinken tot op de drempel. Dicht, dicht. Ja, zo gaat dat met een door Nederlanders gebouwde waterkering. Na de orkaan Katrina, nu zeven jaar geleden kreeg het ingenieursbureau Arcades de opdracht om de kust van New Orleans te beschermen tegen zware stormen. En dat deden ze door een bijna exacte kopie van onze eigen Maaslandkering bij New Orleans te plaatsen. En Deze week kreeg de kustverdediging een eerste serieuze test door de orkaan Isaac. Piet Dierke, programmadirecteur bij de divisie Water van Arcades, is aan de telefoon vanuit Bangkok. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Dierke. Goedemiddag. Ja, uh, u kunt de balans opmaken nu na deze storm. Heeft de bevolking van New Orleans droge voeten gehouden? Nou, we kunnen zeer tevreden zijn, want het, het beschermingssysteem tegen hurricanes dat ons gevraagd was om te ontwerpen en dat ook is uitgevoerd, dat heeft voortreffelijk gefunctioneerd. Alle dijken, alle keringen hebben gehouden, alle stormvloedkeringen zijn dicht geweest. Dat ging ook allemaal prima. De pompen hebben goed gewerkt. Dus wat dat betreft, de dikke tevredenheid. Twee kanttekeningen, het was natuurlijk geen Katrina, het was natuurlijk toch een okaan van een wat kleinere soort. Dan, Katrina, dus in die zin viel het mee. Mm -hmm. En het andere punt, niet iedereen in New Orleans heeft hoge voeten gehouden. Want er is geweldig veel regen gevallen. En ja, behalve dat je een muur om je stad, om de orkaan buiten te houden... heb je natuurlijk ook nog eens een keer een goed drainagesysteem in de stad nodig. En dat heeft het hier en daar niet helemaal kunnen redden. Er is ontzettend veel water gevallen, dus uh, hier en daar een paar natte voeten, maar verder uh, geen calamiteiten. Nee, en de pompen deden het ook allemaal, want we hoorden iets over kleine hikjes bij de pompen, of uh, viel dat mee? Ja, en een paar hiccups, het aantal pompen dat uh, moet worden opgestart. En er zit ook uh, redundancy in, zoals dat heet, dus een overcapaciteit. Dus er ja, mag ook best hier en daar een keer één of twee pompen uitvallen of niet op volle capaciteit werken. Maar dat was inderdaad het geval, en er waren wat kleine startproblemen, maar... Pompcapaciteit heeft uiteindelijk prima gefunctioneerd. Ja. Uh, was u eigenlijk teleurgesteld dat die storm niet zwaarder was? Om nog eens even te kijken of het echt ook werkt bij zo'n hele zware storm. Nou, dat is een beetje de strijd tussen het hoofd en het hart, ja. denk ik. Het, het hoofd van de ingenieur wil natuurlijk graag uh, de systeembeproefd zien. Maar het hart wil natuurlijk vooral uh, dat de mensen veilig zijn. En uh, we hebben natuurlijk als arcades, maar ik denk als heel Nederland hebben we toch wel. Nu is het een klein beetje in ons hart gesloten sinds Katrina. Dus ik ben gewoon heel erg blij dat het gewoon goed is afgelopen voor iedereen. Ja. Gaat u nou naar aanleiding van wat Isaac nu heeft aangericht ook uh, dingen nog veranderen, dingen aanpassen misschien? Nou ik denk het mooie van Isaac is natuurlijk wel dat uh, er nu gewoon meetgegevens zijn over waterstanden en over, uh, over uh, het opereren en functioneren van de draaiende elementen in, in de keringen. Dus het is uiterst interessant om nu de meetgegevens te gaan analyseren en ook nog een keer een buiten een rondje te maken en te onderzoeken uh, wat er eventueel nog aangepast kan worden. U hoorde net bijvoorbeeld ook van de maashandkering. Nou, Rijkswaterstaat doet dat ook uh, jaarlijks werkelijk. Je bent wat dat betreft nooit uh, uitgeleerd. Het andere interessante punt hier uh, waren die natte voeten in de stad die ik net noemde. Ja. We zijn met een aantal Nederlandse partijen samen bezig nu om een, uh, een, waterplan, een stedelijk waterplan voor New Orleans uh, te maken. Dat is een zeg maar, vervolgopdracht die we met z'n allen samen hebben binnengehaald met publieke en private partijen. En dat heet, uh, dus een, dat heet de Urban Water Strategy voor New Orleans. En, en nu is het voor ons om te zien waar de natte plekken waren in de stad... want daar kunnen we ook weer mee aan de slag gaan. Ja. Opvallend wel dat Nederlandse bedrijven dat dan doen... dit soort technologie leveren in, in zo'n groot land als Amerika. Hebben ze, daar zelf, uh, hebben ze dat zelf niet in huis? Nou, ook in Amerika staat het watermanagement op, op hoog niveau... Maar we hebben natuurlijk als Nederlanders toch wel een streepje voor met onze geweldige reputatie. Uh, en natuurlijk met onze bijzondere situatie, namelijk leven beneden de zeespiegel. Uh, New Orleans lijkt wat dat betreft gewoon meer op Nederland, op het Nederlandse polder, op de randstad, dan dat het op de rest van Amerika lijkt. Dus in die zin denk ik uh, hebben we met onze hele bijzondere kennis toch wel wat toe te voegen gehad uh, in, uh, in New Orleans. Ja. U zit hier nu ook niet aan tafel, maar u bent in Bangkok. En dat heeft ook te maken ja. met, uh, met uh, water. Hè? Ja, New Orleans is een, uh, net als Nederland gelegen in een delta, een grote delta-stad. Maar dat is Bangkok natuurlijk ook. En dat is Jakarta ook. En heel veel andere Zuidoost-Aziatische steden die allemaal enorm aan het groeien zijn. keren eigenlijk allemaal in dezelfde situatie. En we horen en uh, krijgen regelmatig de berichten in de media. Uh, overstromingen in Jakarta een paar jaar geleden. Bangkok was het vorig jaar raak. Maar die delta-steden uh, zullen hun groei, om die te kunnen. Ja, te Voortzetten, zullen ze hun waterproblemen moeten gaan oplossen. En ook daar uh, kunnen ze Nederlandse kennis en kunde bij gebruiken. Ja. Dus wij hopen natuurlijk onze Nederlandse kennis die we in, in New Orleans eigenlijk uh, hebben laten zien aan de wereld. Hopen wij nu ook in, uh, in Zuidoost-Azië uit te kunnen bouwen ja. met Nederlandse partijen. Uh, maar Arcadus vooral ook met zijn eigen nieuwe Aziatische collega's. Want ja. we hebben. Die een aantal recente overnames, nu ook heel veel Aziatische collega's. En dat is een geweldige hulp voor ja. ons. En dan komt het misschien stiekem toch wel een beetje goed uit dat net op het moment dat u daar bent. dat die test even goed is geslaagd in, uh, in New Orleans? Nou, dat komt heel goed uit. Want <laughs> we zijn hier inderdaad bezig met onder andere de referentie New Orleans uh, te presenteren aan, uh, aan de Thaise uh, bevolking en de Thaise regering. En uh, men wil natuurlijk erg graag weten wat we daar gebouwd hebben, maar men was nog meer geïnteresseerd om te zien of het ook allemaal echt werkte. Dus uh, ja, een betere, een betere aanbeveling dan uh, wat we nu eisen hebben gehad, konden we eigenlijk niet krijgen. Nou meneer Dirk, ik wens u heel veel succes daar in Bangkok en dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Veel succes. Daar, daar. Dit is de dag op radio 1. De EO. Ik calling in de distance. So I packed my things and ran. Far away from all the trouble. I caused with my two hands alone we traveled.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 En men, mountain Sound. Een uur geleden deed de rechtbank in Rotterdam uitspraak over de zaak Jason Helman, de man die zijn broer Gregory Helman doodde. Gregory was een professionele honkballer en de dood van Gregory veroorzaakte dan ook een schok in Nederland en in Amerika, waar Helman zijn sport beoefende. Het OM eiste vrijspraak voor Jason en ik praat erover met zijn advocaat Frits Huizinga, advocaat ook van de familie. Goedemiddag meneer Huizinga. Goedemiddag. Ja, we lezen op teletext uh, vrijspraak, hè? geen straf. Nee, dat is uh, niet juist. Oh. Het OEM heeft ook geen vrijspraak geëist. Oh. Uh, maar dat is een technisch verhaal. Uh, vrijspraak dan wordt niet bewezen geacht. Dus zowel de moord als de doodslag niet bewezen geacht. Voor wat betreft de moord is dat wel het geval. De rechtbank, zoals ook de officier uh, en wij natuurlijk ook... zeiden van er is geen sprake geweest van voor voorbedachte raden. Dus er is geen sprake van moord... Dat heeft de rechtbank ook gevolgd. En die heeft gezegd, van daar word je van vrijgesproken. Mm -hmm. Maar de rechtbank achtte wel de doodslag bewezen. Yeah. Uh, niet dat hij uh, ja, zich bewust was uh, van alles wat er gebeurde... maar het is een uitgebreid gemotiveerd vonnis van de rechtbank geworden. En die hebben daar een zeer zorgvuldige redenering aan gegeven... dat zij, uh, ja, ondanks dat er uh, sprake was van die ernstige psychose... waarin Jason verkeerde... Uh, toch sprake is geweest van uh, het ja, opzettelijk uh, doden van, van iemand. Dus de doodslag, uh, de kwalificatie ja. doodslag... hebben ze dus wel bewezen geacht. Wat betekent het voor Jason? Hij krijgt geen straf. Hij krijgt geen straf, nee. omdat hij de rechtbank... zoals ook al de officier van justitie had gezegd... die volgt het Pieter Maan Centrum, het uh, rapport... die hebben uitgebreid gerapporteerd over Jason... Uh, en geconstateerd en in de media is het niet altijd helemaal duidelijk geweest... maar het uh, centrum is tot de conclusie gekomen... dat op het moment van uh, ja, het gebeuren uh, in november vorig jaar... dat er sprake was van een ernstige psychose... dat uh, onder invloed van die psychose dit is gebeurd... Uh, maar het Pieterbaancentrum zegt verder van... Ja, wij kunnen niet uh, uh, aangeven wat nou de oorzaak daarvan is. Mogelijk uh, is er iets erfelijks. Uh, er uh, kan heel in de verte... Kan er een verband zijn met het gebruik van cannabis. Hm. Maar dat zei Pieter Bassem, dat is niet een conclusie die wij kunnen trekken. omdat dat. Uh, als dat het geval is. dan heb je meestal. Uh, is er sprake van een acute psychose. Met Jason is die psychose in een tijdsverloop gekomen. en het heeft ook weer heel lang geduurd voordat hij eruit was. Hm. Nou, vervolgens is er met Jason. Uh, heeft hij in het PPC in Amsterdam gezeten, de psychiatrische afdeling van. Uh, de Bijlmer. Ja. En uh, daar is hij in eerste instantie behandeld... Uh, aan de medicijnen. Uh, en uh, na verloop van tijd is dat uh, met hem beter gekomen. Is hij uit de psychose gekomen. Uh, nog steeds medicijnen. En uh, daarna uh, in het Pieter Baan Centrum voor het onderzoek. Maar ja, dat is... In een Pieterbaancentrum natuurlijk ook een begeleiding van psychiaters en een psycholoog. En uh, de psychiater heeft op een gegeven moment gezegd van ja, het gaat zo de goede kant op. Uh, wat vind je ervan om de medicatie af te bouwen? Nou, dat is ook helemaal gebeurd. Hij is al drieënhalf, uh, vier maanden zonder medicatie. Uh, ja, dat houdt in dat hij dus ook is uitbehandeld. En het Pieterbaancentrum zegt van... wij kunnen dus niet adviseren omdat het een eenmalige gebeurtenis is. Er is ook nooit eerder sprake geweest nee. van een psychose... Nee, kunnen de... wij niet adviseren tot een, het nemen van een maatregel. Dus no. dan een ontslag van rechtsvervolging. Ja, ja Ik kan me voorstellen dat het voor uw cliënt prettig is. En ook voor de familie, want die wilde dat graag. Maar het klinkt mij toch heel raar in de oren dat, dat dan niet zo'n rechter zegt. Ik weet niet of dat überhaupt kan. Van Je moet nog wel blij, behandeld blijven worden. Want het zou toch nog een keer kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Is daar helemaal niks over gezegd door de rechter? Daar is een heleboel over gezegd. Oh, okay. En ook door het Pieter Waas Centrum in de rapportage. En de psychologe die het rapport heeft gemaakt... of een van de opstellers van het rapport... is ook op de zitting geweest. En ja, die heeft nog wel eens weer uitgelegd... dat ja, voor de TBS is een behandeling... en Jason is allang uitbehandeld. En zij zien geen enkele grond. En die behandeling die is erop gericht dat uh, iemand terug kan komen in de maatschappij... zonder dat er gevaar is voor herhaling. Mm -hmm. Bij Jason uh, achten zij de kans op een herhaling uh, eigenlijk niet aanwezig. Praktisch uitgesloten, zegt het Pieter Centrum. En dat is advies heeft uh, uh, de rechtbank ook gevolgd. Ja. Uh, en ja ook de officier van justitie staat daarachter. Uh, het is een, een, een heel gedegen rapport. En juist ook omdat hij psychose bij Jason eh, langzaam is gekomen... dat heeft misschien wel een maand geduurd... voordat hij eh, in die diepe psychose zat... Eh, kan hij nu ook de symptomen herkennen... en zeker zijn omgeving, zijn familie en zijn vrienden... Uh, want die hadden al eerder gezien van, ja, ja er is iets niet goed met hem, nee. met name... Maar gaat hij nu niet zelf vrijwillig dan eh, toch uh, hulp zoeken? Want kan, ik kan me voorstellen dat hij zelf misschien wel denkt... nou ja, misschien is het toch wel verstandig, ook al zegt de gerechter niet... dat dat per se moet, om ja. dan toch maar mij uh, te laten behandelen... door een psychiater of door een psycholoog... om in ieder geval te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja, kijk, er uh, is op de zitting uh, al aan, de, uh, aan Jason gevraagd... Uh, Zowel door de officier als door de rechtbank ben je bereid om vrijwillig uh, hulp te hebben. Uh, nou, dat heeft hij gezegd, daar heeft hij positief op gereageerd. En uh, daarop heeft dus de officier van justitie aangeboden om uh, de reclassering... die uh, dan zeg maar, het voortouw moet nemen in die begeleiding. Dat kan dus een psychiater, een psycholoog zijn, maar dat moet allemaal nog uh, besproken worden. Om dus aan de reclassering opdracht te geven vanuit... Uh, dus, justitie vanuit OM. Uh, om die uh, begeleiding aan te bieden. En dat zijn nu de volgende stappen. Ja. Even over de familie, want u bent zowel advocaat van hemzelf. als van zijn familie. Dat is ook mm, wel vrij. Of is ik dat ben. Nee, dat uh, oh. is een stap te ver. Ik ben de advocaat van Jason. Ja. Maar ik ken de familie heel goed. Okay. En uh, zij staan. Ja, Achter, uh, achter Jason. Er is dus niet te sprake van... ja als je normaal gesproken een, een slachtoffer en een dader hebt... dan heb je verschillende kanten aan uh, de kant ja. van het uh, lijntje de ene... en aan de andere kant van het lijntje de andere. Dat is hier dus ook helemaal niet... Uh, het geval geweest. Uh, de familie heeft altijd volledig achter Jason gestaan... omdat ze hem kennen en omdat ze weten wat er aan de hand geweest is... en ja, dat dit nooit vanuit hemzelf uh, zijn wil is geweest om dit te doen. Nee, laten we even luisteren naar de vader uh, van Gregory en Jason... toen het OM een tijd geleden vrijspraak eiste. Toen zei hij het volgende. Ik ben blijven, Jason. En nu moet ik verder zien hoe ik Greg nam blijf waarderen... en uh, voorbrennen... Want hij is mij voorbij als top songballer en ik wil hem hoog houden zolang ik leef. Elke ochtend bid ik en praat ik in met mijn zoon Greg. Ik heb de kaas aangelaten en ik heb gezegd, Greg, doe wat goed voor Jason. En uh, zo is het uitgekomen, maar ik mis Greg. Net als hoe Jason vrij krijg ik dat superster niet meer terug. Want dat was mijn... Uh, dat was mijn... Ja, de vader. Het is ook wel een enorm drama, meneer Huizinga. Het, het klinkt voor ons als buitenstaanders zo bijzonder... dat die familie dan toch deze zoon weer gewoon in de armen sluit... en zegt, we gaan, we gaan door met jou. Ja. Hij is ik... ook nooit uit de armen geweest. Nee, maar dat is ook heel dat, bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder. Dat ho, is heel ho, bijzonder. Hoe, moet hoe je ook verklaart u dat? Nou, daar moet je ook de familie een beetje voor kennen. En ik ken de familie al heel lang. Uh, en ik ken die jongens, ken die jongens ook uh, uh, goed. En ik weet hoe ze met elkaar zijn opgegroeid. He, ze verschillen niet zoveel in leeftijd, eh, hebben dezelfde interesses. Eh, allebei hele goede honkballers, waarvan Greg dan tot op het hoogste niveau was eh, doorgedrongen. Eh, ja, dat zijn eh, ze waren onafscheidelijk. En er is geen verklaring die iemand kan geven wat eh, voor dit hele gebeuren. Mm -hmm. He, anders dan een, een psychose waarin Jason dus niet zichzelf is geweest en ook niet geweten heeft wat hij gedaan heeft. Nee, maar het moet voor die ouders toch ook ongelooflijk moeilijk zijn. Dat is het, want als je het leest, denk je van nou, harmonische familie... ze komen eruit. Aan de andere kant denk je van, het kan toch haast niet zijn... dat dat niet ook heel veel moeite kost. Dat kost natuurlijk heel veel moeite. Uh, maar uh, moet je ook zo zien, eind november... Uh, toen uh, Craig dus overleed en Jason in een psychose opgesloten werd... in een uh, psychiatrische afdeling van uh, de Bijlmer. Uh, op dat moment uh, had de familie uh, twee zonen en twee broers verloren. En um, ja, nu is het van... toen het allemaal weer de goede kant met Jason opging... van we kunnen er gelukkig weer één terugkrijgen. Mm. En dat is, ja, uh, dat is de blijdschap. Uh, het is niet uh, een blijheid van... jee, nou ben ik uh, er af. Nee, het is uh, de blijdschap van de familie... dat ze in ieder geval één van de twee weer terug hebben gekregen. Ja. En dat is ook zoals uh, Eddie, de vader, dat uh, in net in dat stukje verwoord van... wij staan nu, uh, Jason is er, het boek van Gregory, uh, ja, hoe het ook geweest is... en hoe mooi het ook nog zou uh, gaan worden. Ja, dat boek is helaas gesloten, maar het boek Jason, dat uh, krijgt nog een vervolg. Nou, heeft u dat ooit eerder meegemaakt in uw praktijk als advocaat, dat het zo ging in de familie? Ik heb het nog nooit uh, eerder meegemaakt. Ik loop al heel wat jaartjes mee, maar dit heb ik uh, nog nooit uh, gezien en zo meegemaakt. Nee. Het, uh... nee en wat zegt u nou tegen mensen die zeggen... Ja, het is, klinkt allemaal wel mooi, maar weten we nou wel zeker dat het goed komt met deze jongen? Want er is al eens een keer helemaal, iets helemaal fout gegaan met hem. Is het nou uh, te garanderen dat hij niet meer een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving? Nee, maar garanderen kun je natuurlijk niks. Uh, u kunt mij ook niet garanderen dat die hele aardige meneer die tegenover mij zit... Uh, niet opeens doordraait en mij uh, met een uh, snoertje hier... Uh, uh, uh, ja, van het leven beroven bij wijze van spreken. De, U zit in een da, andere da, studio, hè? Ik ja. zit in een andere studio. Maar dat zijn natuurlijk dingen die... Uh, ja, je kunt, uh, garanties kun je in het leven nooit geven, dat, dat, dat weten we. We kunnen wel afgaan op uh, de informatie die we krijgen van de deskundigen. Dus de mensen van het Pieter Baascentrum. En in dit geval, als je het rapport... Uh, leest En ik heb het rapport ook laten lezen onder meer door uh, Ed Brandt... die uh, ook bekend is van, uh, van, van zijn boeken daarover. Een tijdje geleden ook op, uh, op televisie daarover, juist over psychoses geschreven heeft. Ook al langdurige ervaring heeft als uh, medewerker van het PBC. Die zegt van dit is zo'n goed rapport, dit is uh, zo gedegen onderbouwd. Ja, dan kun je daar alleen maar het vertrouwen in hebben dat de conclusies die zij trekken dat dat op dit moment de juiste conclusies zijn. En daarbij moet ik ook zeggen dat natuurlijk een officier van justitie niet over een nacht ijs gaat. Nee. Uh, en, en de rechtbank uiteraard ook niet. Oké, okay, dank u wel Frits Huizinga, de advocaat van Jason Hallman. Ja, het is bijna tijd voor het nieuws. Van drie uur en binnengekomen is Ronald Seurelsen. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat ons appeltje schillen vandaag, hè? Ja, ik ga een appeltje schillen met uh, Peter de Vries, de directeur van de... School voor Journalistiek in Utrecht. Wat is er met de School voor Journalistiek in Utrecht aan Die de hand? weigeren een meisje omdat ze doof is. En uh, je, je gelooft het bijna niet, maar het is toch echt een uh, realiteit. Dat meisje wil de opleiding doen aan de School voor Journalistiek? Ja, en die uh, wordt niet toegelaten omdat ze do doof is. Uh, dus kan één vak niet volgen, het vak audio. En uh, dan zeggen ze, uh, ga maar wat anders zoeken. En ik heb gehoord dat dat meisje dat helaas al gedaan heeft. Maar misschien kunnen we het nog terugdraaien. Goed, nou dan gaan we dan eh, na drieën horen hoe jij dat appeltje gaat schillen. Na drieën gaan we ook praten met Lisbeth Hop over de gevaren van het feit dat wij nogal aan ons scherm gekleefd zitten. De schermen van onze mobiele telefoons, maar ook natuurlijk van onze pc's. Internet, Facebook, noem maar op. Waarom is dat eigenlijk gevaarlijk? Dat bespreken we zo meteen. Tot zo, na het nieuws van drie uur.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 Arie Slob, de bescheiden lijsttrekker van de ChristenUnie. Ik ben eerlijk gezegd ook wel een beetje zat van mensen die alles naar zichzelf toe trekken. Acteur Peter Blok is gastreis De rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Barend. Kunst is belangrijker dan de sport. Laten we dat vooral zo denken, dan gaan we naar de klote als land. En de kunstzinnige popmuziek van Gabby Young. I ask you a question and you give me a lie. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij